Felix, it'll make me crazy. Ja, daar is die weer. Met je fluit hier. Ja, dat is je fluitvriend. Mijn, hè? Ja. In hoeverre je die had, dat weet ik niet. Meer. Nou, ja, niet volgens mij, maar nu dus wel. Hé, hey, wat is dit? Ja, dat is... Uh... Love Relation. Hoe zeg je ja. nou eens? net. Net niet. Het gaat over een uh, onderzeeboot volgens mij. Klopt. Claro. Er was ook een hele leuke videoclip bij, uh, weet ik ook. Uh, toch? Of uh, was dat niet bij mm, deze? Dat kan me uh, niet zo goed herinneren. Help of zo weg? Uh, uh, Love Religion. Volgens mij was het deze of het was die andere plaat van hun? Maar ik weet het niet meer helemaal meer zeker. Uh, ik mm, mm. Peter de Winter die is daarvan. Die is van de hitagieve en van de clips. En die weet het allemaal. Uh, die zal waarschijnlijk niet wakker zijn. Zo ja, dan moet hij maar even bellen. Ja, bellen eens even. Uh, ook even speciaal voor de rest van de boys. In, uh, in het bijzonder rompadon. Die liggen gewoon weer uh, lekker uh, naar zijn vriendin te stinken volgens mij. Gewoon even bellen, vriend. <lacht> rutje nestjes uit. <lacht> even bellen. <lacht> Zo, dan hebben we hem even wakker schudden. Rape Crusaders. Energy overload. Ik zeg even je versterker om zeep helpen. <lacht> Energy ik zeg, volgens mij moet je speakers nou wel stuk zijn. Ik <laughs> kan er bijna niet aan de ah. ja. Moet je dat ons horen? Ik kan me nog herinneren, het was uit de 30 april uh, tijd, dit. Ravecourses hebben zijn energy overload, dat we hem uh, keihard uh, over de destijds uh, iets wat uh, gammele speakers uh, van. Uh, dat kan ik me wat verhinderen uh, van te... Hé, hey, we hebben een beller. We, we hebben een beller. U. Starpoint, goeie. Nou ja, morgen met Mark en uh, met Sean. Uh, Hallo. Ah, zeg, ik zeg, die ja, maar, we hebben hem Ik zeg, uh, je heeft toch zelf opgehangen? Ik zeg, dat moet je niet al te vaak doen. Doe het zo serieus op een gegeven moment, ja op een gegeven moment voel je er ook helemaal niks meer van. Dan moet je stoppen ik zeg, ook, uh, je moet, voor die tijd. Uh, volgens mij moet je even opletten. Moet ik even opletten? Jij moet even op de knop drukken. Ja, doe ik volgens mij. Oh, uh, gegil, uh, gegil op de radio. Ogenblikje. Zo. Ik zet hem even in de wacht hoor. <laughs> Wat heb jij nou gezet man? Is dat iets ja. meer muziek voor uh, onze vriend Pascal van Veen dit? Ja, hij zit op, uh, waar is die eigenlijk? Ja, waar is die eigenlijk? Hé hey, uh, vriend, kom eens even langs. Zou die nog uh, aan de andere kant zitten? Dan zal die nog met zijn bek over de playpot heen hangen. <laughs> ja maakt vrienden man. je pas. Wie was het eigenlijk? Ik zeg dat maar was rond pardon. Was rond pardon. Hij lag ah, een ja. beetje te slapen over Weet je Dan zei hij wel dat het te slapen ligt, dat geloven we toch nooit. Ja, klopt. Maar hij klopt wel een beetje moe, dus zou misschien wel kunnen. Was je klaar? Of was hij klaar. Of hij heeft hem gewoon wakker geschud, dat kan natuurlijk ook. met die. die wat ah, ik was uh, nog even aan het vertellen over die, uh, over die rare speakers. Uh, zeg maar, oh ja, ja. Uh, die speakers. Ja, die knetterspeakers. Dat ging niet helemaal goed. Hé, hey, wat was zit? Ik weet niet uh, nee, iets, dat was de Prodigy volgens mij. Ah, de Prodigy en... Uh, One Love. Dat, is, dat vind ik nou vervelend. Maar één liefde, joh? Eén liefde. Uh, ah, zie je yeah. several observations now. Ik heb geen flauw idee wat het is hoor, dit. Period. Ik denk, zet even wat uh, ge ge geciviliseerds op. Met al die herrie zo. Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik nee. <laughs> denk, we kunnen wel wat zegen gebruiken hier. Heb ik jou trouwens al verteld dat ik nog over je gedroomd heb? Over mij? Ja. Oh god. Ja, vannacht volgens mij. Ik kan nooit goed gegaan zijn. Ba waar ging het over? Nou, volgens mij was je net op vakantie geweest, want je lekker bruin was je. Ah, altijd goed. Ja. Waar was ik heen geweest? Ja, dat weet ik niet, maar ik keek rond en trok ik weer door. Dankjewel vriend. Vessie... Ben je daar boos of niet? Nee, nee. nee. Nou. De versie van de kerk op de hoek dit. Uh. De church version van Talkdown, Monto Grosso. Zo, dat je weer even lekker wakker bent. Klopt. Vijf over half vijf. Um, Hoe laat? Vijf over half vijf alweer. Ik zeg uh, tijd. Ik zeg, daar nou blijf je zitten ook. Ik zal je vastplakken hier. Hou dat toch op zeg. Wie zegt er nou kom, we gaan nog even een programma maken. Moeten we weer de hele ja, takje in het hierheen rijden? Ik zei, ik voel half als drie man. Ja, dat is waar. Maar ja, voordat ik hier ben... Ja, moet dat het is teringen, wel waar, in ja. de teringen nog lopen. dus de ski's onderbinden. Ik zeg helemaal niet skiën. de wat tijd dat die rotzooi op, opgeruimd wordt hier. Dat is gewoon een beetje gedol hier. Ja, mooi gedooien. Oh, dat is mooi. Ik zeg, kunnen we tenminste weer een beetje normaal uh, hier uh, terecht? Hé, hey, ehm... Um, wat heb, je, wat heb je allemaal in die cd's bij je zit te duwen? Een cd'tje. Cd. Dat is wel nieuws. Wow. Is dat het nieuwste? Ja, maar we vroege vroeger bijntjes van de samenleving stofd. Die passen er niet meer in, hè? Nee. Is het laadje te klein voor? Of te groot? Ik weet het ook eigenlijk niet. Waar gaat het over? Druk eens op een play, man. Ja, dan ben jij de fan. Nee, ja, jij, jij zit ervoor. Ja, maar jij hebt die, hebt die tafel met het, sch met het knopje. Jij hebt, die, jij hebt die koptelefoon met het knopje erbij. Ja, dat is aan-uit, man. <laughs> ja, dat bij de tafel gaat uit. Oh, is dat het? Ik dacht wel, wat is dat? Dan geloof jij erin eigenlijk, of niet? Uh, ja, een beetje. En, en, waar geloof je oh, erin? Is... Ik denk ik even een beetje kletsen. Oké, okay, oké, okay, dat is goed. Maar waar geloof je in dan? Ja, in de toekomst. In de toekomst. En... De toekomst is mooi. Toekomst ziet er ook geslurgen uit, wat jij betreft. Ja, dat denk ik wel. Ik zeg wel onze goede voornemen. Trouwens, ook mocht je dat nog niet gehoord hebben. Ja, ik heb wel een goede voornemen. Wat is jouw goede voornemen? Ik heb als goede voornemen voor dit radiostation in ieder geval Shannon let the music play tot en met 2005, non-stop achter me raar. Zonder gepakt. Dat heb ik niet. Maar fijn, wat heb jij als goede voornemen dan? Nadat ik, na is gewoon weer papier, ook een keertje nat gaan gebruiken. Zonder toekomst is er ook geen vandaag. Believe in the future. Ik denk jij gaat wel vertellen van wie dat was. Ja, is Critical Mesh. Critical Mesh, ja. En ook een leuke plaat gemaakt uh, getiteld Burning Love. Ik had ook dat erbij. je die uh, gedraaid had, maar... Ook een leuke clip erbij. Dit hè? Ja. Van ja, deze op, of op van Burning basis, Love? Ja, dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer, hè? Zoals een pakje was het in ieder geval. Ben ik nou zo doof of ben jij dat? Wat zeg je? <laughs> Ik zie hier vreselijk uh, iemand uh, rondpiepen. Ik zeg, uh, de muizen zijn er niks bij. Uh, believe in the future, ja, dat was het ook zo. Uh, zijn die man meteen even starten? Ja, ja, ik ken, ah, ik ken ja, deze ja, plaat ja, toch? ja, ik ken deze wel. Uh, dat is, uh, uh, heel erg dat, dat was zo goed. Uh. Jij kon deze altijd heel erg nee, goed aankomen. Nee, het wel, even proberen, maar dat ging altijd nooit lukken. Zo ook vandaag niet. En dan nog zo ja, maar vandaag is het onder het motto dat je gedronken hebt. Dus het, vandaag mag het... Kon je toen nooit zeggen? Chinesappers. zappers aan. Met een sprintje. Bitmachine, featuring DCD. Somebody real. Maartensdijk. Loosdrecht. West Hollandse Radio. Rolandse Roelenkamp. Maarsen. De Beel. Soes, Utrecht. Waren, Hilversum. Bussen. Maarden. Huizen. Almere. Wees Binnen Nederland luistert mee. Starpoint Dance FM. Een plaat die het erg leuk doet in de challenge in Hoofdorf, weet Minimalistics and Struggle for Pleasure. Ja, nou ook in... Uh de lijst schijnt het plaatje inmiddels uh, aangekomen te zijn. Tenminste in de tiplijsten geloof ik. Minimalistics dus. Een struggle for pleasure plaat die uh, redelijk gepoest wordt uh, door de jocks hier. De uh, stopende Nou, uh, inmiddels uh, ja, zo uh, behoorlijk uh, vroeger worden. Mocht je nog wakker zijn en uh, denken van nou, ach ik heb toch niks te doen. Laat eens wat voor je horen op 06 25 44 00 30. Telefoonlijn van de studio voor het aanvragen van groeten en verzoekjes. En uh, nou, alles al wat je kwijt wilt. Dus mocht je nog niet slapen, mocht je het rotjes uh, gooien en vier pijlen afsteken, zat zij. Nou, laten we wat weer horen. 06 254 003 op de Vim 937 bij Menny Oren. Je meest maximale, muzikale, ideale, illegale. Tot zes uur zijn we bij John Ackerman. En uh, ik mezelf, Mark Peters bij je. En dat is Pancake. Don't wanna hurt you. Don't turn your back on me. voor het interactief meedoen en zeker op dit uh, tijdstip. is een leuk voor de benedenbuurden. Benedenbuur hebben die dan? Nou, wij niet, maar oh. mocht je drie hoog uh, bovenachter wonen, dan uh, drie hoog uh, oh, ja. Jump, jump, jump. De jumper, Hammerhouse. Daarvoor uh, wat rijden je daarvoor? Oh ja, Pancake. Hey en uh, ja, he? Nou, ik weet niet of het goed is. Ik heb, uh, wat, wat moet ik allemaal al draaien? Kijk eens we. Uh. John Ackerman is uh, van de muziekpolitie hier. <lacht> die, die, die, die... De muziekbrigade. <lacht> ja, de muziekbrigade. Ik zeg uh, kijk jij ja, naar de stad. IJs 2 brigadier, drijf 4 politie, ijs 2 zoiets. Ja, doen we het. Ja. Ja, ja, die is goed. Ja. Nee. De volgende. De volgende. plaatje. De volgende plaatje. Neller Farley Project. Nee, CD4. Nou, CD4. Kan je niet meer zo goed lezen, hè? De eind van de avond. Die kleine lettertjes. Maak Nee, Nou ja, is ook niet verkeerd. 7 voor 5? Uh, hoe lang gaan we door? Ja, ik denk dat het een uur of vijf, kwart voor vijf wordt. En dan uh, lig je echt wel om hier. Dan, uh, lig ik, uh, ja, dan lig ik wel om, ja. Nou, oké. Okay. Tot die tijd zijn we bij. Mocht je nog willen reageren, kan dat via de e-mail studio.start.fm.nl of via de telefoon. 0625 2544 030. ik wou het oude nummer zeggen, hoor. <laughs> Zit het er toch een beetje in <laughs> Ja. Ik zeg bij jou nog meer dan bij mij moeder. en ik dacht dat ik het al eerder had. Nee, nee, nee, je weet het niet eens bij mij. Ja, wel. Ja, nu! Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ja. Ik, ik, ik moet je zeggen nog vaak dat ik in de auto zit en dat ik ineens euh, begin op te dreunen. Dat <laughs> komt ook omdat ik euh, dan euh, vage bandjes zit te luisteren. Zat. We weet je het nog? <laughs> ik zal het nog één keer voorstellen. <laughs> je bedoelt dat een nummer. <laughs> Heller and Folly Project. Oh, een plaatje. Ultra Fleba. En nou, telefoonnummer, weet je dat dan wel? Inmiddels? Ja, dat is een oude of nieuwe. Wat uh, met het nieuwe? Of het toekomstige? toekomstige zou ook wel leuk zijn. Zouden ze graag willen weten ook. Zal, uh, uh, het zal 0900 Starport worden of zo. Ja, dat werd toch geregeld van de week of niet? Weet ik? Kijk jou aan, ik, ik weet ik, niet of ik, jij er wat mee te ja, maken hebt. Jij bent maar. toch de daar. ik ben er niet Sssst. van. Sex Dat ja, is voor die kale dit. Sex on the floor. Nee, Heeft, hij on the Heeft hij geen bed dan? Heeft hij geen bed dan? Sex on the phone. Oh, on the phone! Kom, kom, je wel van? Nou, volgens mij was hij meer van de dames van Utrecht geworden in de Kinesi vanmiddag. Ik zeg, als hij morgen een programma kan maken, jongen die pas ik altijd, die neemt ah. vreselijk te grazen van ja, Dat kan je wel niet. Zullen we haar wat zeggen? Welke vorm van seks is dat dan? Make me fly. Ik weet het niet. Maar... Ik zeg, dat is een raar standje <totstuk> zeg, die moeten we eens te voorleggen aan Erik de Leeuw. Voor seks met een schreeuw, voor Erik de Leeuw. Ja, die doet het met zijn tenen. Die doet het met zijn tenen namelijk. Daar hebben we ook uh, ooit een uh, hele uitleg uh, over gekregen. Misschien dat en niet ik begrijp weet ik het dat, nog steeds dat, uh, niet. Nee, ik, ik, het heeft uh, inderdaad een avondje geduurd. Maar, en zelfs dan begrijp je er nog helemaal niks van. Sex on the phone, even speciaal voor vrienden, collega Pascal van Veen. Ik zeg, er is geen, geen optie voor Pascal van Veen. Die heeft even goed al een uh, telefoonrekening van, uh, heb ik jou daar? Dus uh, die Sex on the phone die moet hij maar laten liggen. Want dat betreft, uh, blij dat dat hier afgesloten is in de studio. Dat hij niet kan melden hier vandaan. Want dat is uh, allemaal niks met die uh, hitsige boys hier. Um, maar gaan we dra wat draa draaien of gaan we gewoon die top voor die oude starten? Ja, uh, poe poe poe. Nee, daar doe doen we. Zeg maar, zeg maar we doen gewoon op plaatje. Ah, ik, ik voelde dat aan. Goed voor jou. Ik voelde het met, met mijn tenen. Je heeft glit van toch. Ja? Ja. Zou ik het dan toch eindelijk begrijpen Blijft in een erg goede plaats. De pizzaman, je kent ze nog van Sex in the Streets, dit was Tripping on Sunshine. Even speciaal voor vriend en collega Erik de Leeuw dus. Onze enige echte pizza... Heb je hem eigenlijk nog gesproken, zeg maar, vandaag of zo? Nee, ik heb zeg, hem wel even ge SMS. en zo. Rond auto Nee, ik had ook eigenlijk wel verwacht dat hij even zou bellen. Meestal gebeurt dat allemaal wel. Misschien maar, hebben ze een telefoon naar. Ja, het is natuurlijk wel een klein beetje afgelegen waar die zit. Mm, nee, hij, hij, hij was in Horen volgens mij, bij zijn, bij zijn kleine autovrienden zeg maar. Hmm. Dus, uh, nou, dat is erg ver weg? Nee, en dat is toch een redelijk. Ik kan ik geen leuk grapje over af... verzinnen. Nee, dat is toch een redelijke grote plaats. Ook, komt trouwens een heel leuk radiostation ook vandaan, mag ik niet vertellen, dus ga ik ook niet doen. Ehm... Um, <laughs> zit ik nu ineens... Dat nee, is duidelijk. <laughs> maar... Um, snap het. Maar goed, dat je niet begrijpt. Uh... Ja, een plaatje. Ik denk op wel voor play. Oké, okay, dan doe jij voor play. Als je dan ook meteen even op die, op die, op die bongo's rust. Heel goed. Zo, dan komt er weer een betere beat in, hè? Ja, een beetje bekend plaatje van vroeger, zeg maar. Dit, hè? Wat we er ook altijd dragen. De good man. Give it up. Opgeven. Haak ik nog op, uh, op, uh, op zo'n zo rond ding, haak ik dat nog. In een gaatje het midden, weet je zo'n ding? Uh, plaat. Viniu. Ja, klopt zo ding. Klopt. Hij ja, is wel heel oud hoor. Ja, ook weg. Ook okay. weg. Zo, even lekker meedoen op de kliko van de buren. De als hij God... niet weg is. <laughs> als hij inderdaad niet op de plaatselijke verbranding op de hoek tegen een sprooi gevallen is. Inderdaad. Uh, the good men uh, give it up. We hebben, we hebben een berichtje ontvangen. We hebben een berichtje ontvangen. Als jij het even gaat lezen. Um, gaat het even lezen. Happy New Year! Ja, bla, bla, bla. Afzender Alfons. Ja. Alfons. Dankjewel, Pik. En uh, eens gelijks terug natuurlijk. En dat het maar een uh, goed en gezond en uh, zendingrijke 2001 mag worden. Altijd een goed Monta. Hé, hey, uh, dit? Ook een beetje jouw favoriet vond. Ja, hij is wel uh, inderdaad een beetje uit, uh, uit mijn tijd inderdaad. Hanno 1994, tot dit radiostation nog een andere naam had. OG Quartet en eh... Uh, Hold that sucker down. Nou, druk hem even naar beneden dan. Volgens mij is het eens zin Hij Blijft een beetje hangen wij Nee, je moet je het... horen. Dat zijn ze hoger. Dat is niet goed. Ze zijn draaien. Hij nou, komt er pitsen pitch op. Oh, oh, oh, oh. oh die die en Hold That Sucker Down was een beetje uit jouw uh, uh, recordtijdperiode, uh, hè? Recordtijd? Ja, nee, haha. Ik zeg uh, tegenwoordig kom je er niet meer door met een nachtje doorhalen. Nee, maar niemand wil ook niet meer. Uh, nee, recordbouw ging staat geloof ik uh, nu op uh, anderhalf uh, week of zo, geloof ik. Meen je dat nou? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus... Dat is even afzien. Ik weet nog wel hoe jullie de ochtends uitzagen. Ik zeg, als dat na een paar dagen zo zou zijn... ik ga niks te vreten van jullie. Nou, nou, nou, nou, nou, nou. Zou ze morgens tien uur op buiten krijgen? Om half één was je het nog niet. Dankjewel, vriend. Nou, dat was toch zo. Ja, maar... Je mag een gegeven paardje nee, even Wat Ik kreeg was een... Opgebakken, McDonald's ik, volgens mij. Hij kwam wel uit een goed hart. uit een goed bakje kwam het, ja. Zo'n vierkantig met een big M erop. <laughs> Weet je wat ik altijd zo intrigerend vind, hè? Vrouwen die zo heten, dus in dit geval Christine W. Hoe zou ze dan dus in het echt heten? Dat, dat intrigeert me dan toch. Nou, ik denk Waar ik staat die ik W, denk ik, met een w. <laughs> ik denk dat jij gelijk hebt. Denk ik hoor. Williams ja zoiets ja Christian Wilms. klinkt wel mooi moet ik zeggen ja. nou laten we het daar even op houden feel what you wanna feel oh, vodka. Vodka. vodka whisky whisky Heeft is <laughs> meer honden aan nou. whisky af nou ja nou ja, ja nou ja Afijn. Ah, nou nou meestal likken die altijd wel honden de droomstad <laughs> Nou, een whisky of wat, hè? Klinkt het ongeveer zo. Nou, speciaal voor Martijn Visser. Als die programma maakte hier, uh, werd deze plaat gewoon op repeat gezet. Close. Een uur lang. <lacht> het liefst in de lange uitvoering. Dan hoeft hij nu minder vaak op play te drukken. Capella. En you get the know. 937 www.starpointfm.nl ah, Ik moet je ze wel zeggen, is wel een goede plaat hoor. Het is absoluut een goede plaat. Maar om nou een hele uur lang te draaien, dan dat gaat het toch ook wel je zin, Capella, you got to know. De eerste hit single trouwens ook uh, voor de beste groep. En uh, nou ja... Mag je nog wat zeggen? Uh, beetje... Ja, daar kan ik mee gaan stoppen, denk ik. Want ik uh, ga een beetje in mijn bed liggen. Je gaat een beetje in je bed liggen? Tenminste, ik ga een poging ondernemen tot. Tot, oké. Okay. Nou, een beetje afscheid nemen dan. Ik zeg, uh, wc-papier doet trouwens precies andersom, hè? Ja, dat... Uh... Neemt schijt af. Ja. Nou, doe maar dan niks zeggen. Dag. Ja, wat jingeltje dat krijg je dan nog. Oh nee, ik denk je gaat nog even wat zeggen. Nou, ja, voor je werk dan maar. 4, 4, jaar Hier is er en daar een Uw radio, die was erbij, met en wait up, wait up. Oh, oh, oh. nieuw jaar. Jouw discotheek op je radio. Point dance ever <laughs> Good, but I can't Jouw discotheek op je radio. Starpoint Dance FM. Nou, wou je nog wat zeggen dan? Ja, ik zou zeggen tot. Uh, ja, tot op eigenlijk? Tot, tot in volgende. de ruime tijd in jouw geval, denk ik. Ja, bedankt. <laughs> nou, uh, Ron, wel de <laughs> En natuurlijk ook even speciale voor De Kale. En voor ons. Oude Zin